Maar kan er af en toe een bui vallen. De dagen daarna wordt er wisselvalliger en beduidend frisser. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A12 bij Utrecht richting Arnhem. Voor knoop het lunette staat er 3 kilometer op de hoofdrijbaan. Dat komt door werkzaamheden. De parallelbaan is filevrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. Zie FM nu zondag in Kennmerland, get up out of je rocket chair, Grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? Mama Lava en daarvoor Terrence, Stent, The Arby en Dance Little Sister. Goedemiddag, zondag in Kermland. We, we zijn er weer vandaag. Rudy, goedemiddag. Ja, goedemiddag. De rollen zijn vandaag even omgedraaid, hè? Ja. ja. Wat is er met jou gebeurd? Vertel. Nou, jij zit nu achter de kloppen, normaal ik. Uh, ik heb gisteren een ongelukje gehad met voetbal. Oei. Ik uh, werd geduwd en ik uh, viel een beetje verkeerd om mijn schouder. Ik hoorde drie keer knak en uh, naar, de eerste, naar de eerste hulp gegaan. En um, ja, foto's gemaakt uh, Controle, je weet hoe dat gaat ja. Maar ja um, Nu zit ik in Mitella oh. Met de Mitella, en dat is enorm vervelend Ik ben rechtshandig en het is op mijn rechterschouder gebeurd Dus ik uh, word straks tweehandig dat is, het, uh, dat is het tweede Maar ja, het is, uh, het is niet anders Nee, helaas Het zijn uh, geen leuke dingen om mee te maken Dat soort dingen Zeker weten Helaas gebeuren? Nee ja het is niet anders En uh, ja het is even afwachten zo'n klein scheurtje in zit Dan moet ik drie weken met Mitella lopen Maar als het helemaal is afgescheurd Of nog dieper is gescheurd Dan uh, is het een operatie Dus uh, voetbal zit er niet meer in Nee de, dat in is wel echt uh, Daar baal ik wel van ja. En radio gaat ook niet meer Nee dat is ook uh, dan moet ik, Of ik moet alles met links doen Maar dat is, is best lastig ja, die moet, die heb Je hebt allebei je handen nodig hier ja. Hé hey, wat is jouw nieuws van de week? Mijn nu van de week is dat uh, de Paralympics uh, 39 medailles gewonnen gevo hebben. Ja, geweldig hè? 10 gouden, 10 zilveren en 19 brons. Ik vind het, uh, nou, toch wel knap. Ja, terwijl ze de vorige iets van 22 hadden. Ja. Hebben ze wel erg goed gedaan. En uh, ja, ja nou... Ik, heb jij het gevolgd, de Paralympics? Nou helemaal niet. Maar... Voor mij hebben ze het wel beter gedaan dan de, dan de gewone Olympische Speler. Dan Nederland. Ijs, ja, ja, ja, veel beter. Veel beter want ja. volgens mij hadden we er 18 of zo. Maar ja, het is, het is altijd een beetje, onder, beetje ondergesneeuwd. Tenminste, dat vind ik. Er wordt weinig aandacht aan besteden. Bestoden, besteden. Besteed. En um, ja, ik vind het zonde. Want het is, het, ze doen het wel heel erg goed. Misschien is het, misschien is het slimmer als ze bijvoorbeeld de Paralympics voor de Olympische Spelen doen. Ja, dat zou natuurlijk al. kunnen Dat, dat levert misschien meer uh, promotie op ja. Nou mijn nieuws van de week um, Ik zat een beetje te twijfelen um, Er was een bot geweest van, Op Cristiano Ronaldo Voor 200 miljoen van Manchester City Jezus. 200 miljoen Het record staat nu iets op 90 miljoen ofzo En dat is uh, ook op uh, Cristiano Ronaldo geweest dat Van Madrid, hij ging van United naar uh, Madrid toen ja. Maar Um, een aantal weken geleden wist je nog dat we het nieuws over Lance Armstrong hadden. Yeah. Dat hij was gepakt op doping. Al zijn toeretappes waren kwijtgescholden. En um, ik zei toen, ik vind het belachelijk, want er is geen bewijs en zo. En um, ja, wat kan je nou doen als je niks zeker weet? Nou ja, ja uiteindelijk... Um, hebben ze het st eigenlijk steeds meer bewijs gekregen. Onder andere ex-wielrenner Tyler Hamilton die heeft een boekje opengedaan over de uh, zevenvoudig toerwinnaar. En uh, hij zegt dat er een, uh, een, tour, een tuinman meereed in 98, uh, van 1999 achter de tour aan met een thermoskan vol met EPO. Oké. Okay. En um, ja, dat, die gaf uh, uh, Lens Armstrong steeds doping. En uh, wanneer Armstrong EPO nodig had, zou zijn tuinman door het rijden en iets afleveren. Al dus Hamilton. <laughs> dus dat wordt, uh, ongetwijfeld wordt dat uh, nog vervolgd. Ja, ik denk het wel. Ja, nu moet jij het volgen, hè? Ja, dan moet ik weer natuurlijk. Uh, nou, gaan we door uh, lekker met muziek denk ik hè? Wel het beste. Ja. Ik heb... Uh, uh, het gaat allemaal een beetje... Deur die draaien? Wat? Deze, Deze gaan we draaien, dat is wel lekker liedje toch? Ja. En het is een, uh, een classic. Ja? Ik hoorde hem laatst ook op de radio. Dacht ik dacht: oh, die moeten we even draaien. Het is uh, Boss Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Um, what can I say? Yes, I'm so fly, I swore last night the bathroom, I'm so relieved. I make my way up to the VIP. I done tripped on a step. What the heck? I take a quick look around and I check my friends. Then I proceed to, to my mission. I see a bottle in the vodka's glistening. Good lord, that looks so lovely. Pardon me while I taste this bubbly. I see them moving, see them dancing, yeah they doing that. I see them grooving, popping bottles like it's new to them. I wanna join them, but it seems like they're too far from me. Plus, press the bathroom back, 'Cause I really, really gotta. I said I never had style. What was I thinking? I really need to give up drinking. I'm not gonna drink again. But who am I kidding? I'm about to call my man tonight and do it over again. Don't act like you don't drunk down too. <laughs> Let the beat ride out. That's right. Cash right. Shining like a flashlight. Baby shake your ass right. Cause this could be your last night. Set the living room, Bobby A, what you say, Ian Carey, my DJ, play that song, make it bang, we gonna be here all night long, if you got that feeling, feeling. Now sing the song, d o double -G, g I am so publicly Speak my mind, take my time In the sky, I am fly If you're low, come with me Cause I can get you hella high Join my crew, be my friend Tomorrow night, we do it again Same time, different place What an ass, what a face So take flight, cause I'm only in town For one more night Did? Last night, I don't remember last night I said I never last night. I'm thinking, I really need to get on drinking. I'm not gonna drink again, but who am I kidding? I'm about to call my friends tonight and I can do it over again. I really shouldn't have another one, but I'm just having way too much fun. So go up another shot, but you, me, and your friends. Some handy black on the rocks, and let's all get shameless and famous, hey, act famous. Ja, yeah, dat was uh, Ian Carey met Snoop Dogg last night. Zeg ja, meteen het regio nieuws, maar eerst heel zolang het winter aflaat. Ja, de nieuwe van lange Winter of Love. Audio. Ik vind hem te vroeg uitgebracht. Ja, nee, dat. Als we het nou iets later hadden gedaan, in de winter, ik denk dat het nog iets groter hit is geworden. Ja, dan misschien wel. Zondag in Kermeland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Ja, met even wat uh, regionieuws. Wat is er gebeurd in Zandvoort en omgeving? Op donderdag 22 september starten de lessen zwemmend redden van de Zandvoorts Reddingbrigade ZRB weer. De jeugdleden leren gedurende het winterseizoen op een leuke manier de beginselen van het zwemmend redden. Hoe red ik mijzelf en hoe help ik iemand anders? Tijdens de lesavonden wordt onder andere geleerd om te zwemmen met gewone kleren aan. Worden verschillende reddingsgrepen geoefend? Leer je bijvoorbeeld een pop? Opduiken ...en verschillende manieren om iemand in het water veilig naar de kant te vervoeren. De lessen vinden plaats in het Centerpark Zwembad aan de Vonderlaan in Zandvoort. Er wordt gezwommen in twee groepen. De brevetten 1 tot en met 3 van uh, half 7 tot kwart over 7. De brevetten 4 tot en met 8 van kwart over 7 tot uh, 8 uur. De jongste redders dienen bij het examen in april minimaal 6 jaar te zijn. De kosten voor het gehele seizoen zijn uh, 50 euro voor leden en 63 uh, euro voor nieuwe leden. Neem voor meer informatie contact op met Ron van Solingen via opleidingen.zrb.info Dus opleiding zrb.info Of kijk op de website www.zrb.info On Air Events is afgelopen zaterdag bekendgemaakt dus De stop met talentenjacht Kunstfestijn in Zandvoort Vijf jaar lang heeft On Air Events het evenement georganiseerd De organisatie laat weten behoorlijk veel talent afgelopen jaren te, te, te, gezien te hebben En is daarbij ook heel erg trots Neem bijvoorbeeld Bianca Dorsman, Sven Duijf het OK-team, okay maar ook als uh, veel die men later op TV zag, zoals de winnaar van vorig jaar, Brittany Sanders, die behoorlijk ver kwam bij de Voice of Kids op RTL 4. Daarom betreurt het direct zich ook, uh, ook te moeten stoppen in Zandvoort met de Kunststijn. Roy van Muren laat ook, uh, ook weten dat zich de komende tijd hard te maken voor een nieuwe gemeente waar Kunststijn plaats kan vinden. Maar men kan ook denken aan een nieuw concept. Op 15 september zal de laatste finale van Kunstststijn zijn, waar dit jaar veel mensen uit de regio aan meedoen. In die finale zitten Willem, van Men uh, Willem en Menno uit Zandvoort. Remy en HIS All Stars uit Heemstede. Lea en Rachel uit Zandvoort. Jurgen van der Linden uit Velzen. En Irene en, Domin uh, Irene en Dominique uit Monnikendam. Bij uh, deze finale zullen er ook diverse extra optredens plaatsvinden, waaronder een spetterende dansshow van Studio 108, uh, 118 Diep, uh, Diependans. Dans. Wie deze finale gaat winnen zal de jury op 15 september bepalen. Het kunststijnen begint om twee uur bij het strandbovium Mango Beach Bar in Zandvoort. En de ventkarren die patat, ijs en vis op het strand verkopen... ...hebben geen toegevoegde waarde voor Zandvoort. Pardon, uh, dat vinden de strandtenthouders. Zij zien deze dan ook liever verdwijnen. De eigenaren van de strandkarren zijn boos. Volgens de pachters is het uh, tijdens de zomerse dagen veel te druk op het strand... ...met al die grote rijdende karren erbij. Die vaak worden voorgetrokken door tractors... Lekkere colaatjes. Dat komt allemaal omhoog. Ook strandbezoekers zouden zich hier aan ergeren. Daarnaast zijn de ventkarren vaak niet mooi voor het beeld op het strand. Zo staat in een brief. De strandventers zijn absoluut niet eens met de mening van de strandtenthouders. Ze vinden dat de strandkarren juist bij Samford horen. Ook nu. De raad neemt dinsdagavond een beslissing over het aantal vergunningen voor de strandkarren. ZFM Westkust weerbericht. Vandaag. Ja, schuif je naar beneden ja. Ja, heel Vandaag zonnig, zwakker tot matige zuidelijke wind Maxima temperatuur in Zandvoort 25 graden <lacht> <lacht> Maandag, morgen periode met zon en wolkenvelden Matige uh, op het strand, vrij krachtige zuidwesten wind Maxima temperatuur in Zandvoort 21 graden Oye de aquí Rodríguez sabes cosa es el Te gusta el Takata Cuando de dames niet te hacen tacata Tacata Que te gusta a ti, mami. mami. Ah, wat lekker zeg, Gregory Porter, and on my way to Harlem, en uh, ja, ik word juist vandaag extra blij om hem te horen, hij staat, uh, nu staat hij ook in Nederland ergens op te treden, maar morgen ga ik hem zien bij, in het uh, Paradiso, ik ga live naar een optreden van hem. Kijk eens wat en daar leuk. heb ik zo zin in en het schijnt dat hij zo enorm goed is live. Dus uh, ja, morgen half negen sta ik in Paradiso naar hem te luisteren. Dus daar heb ik wel heel erg zin in. Ik wil volgende keer wel even een stukje horen van het. Uh, ik hoop wel dat je een stukje gaat filmen. Oh ja, ik, ja, ik neem ook wel wat op. Dat komt wel goed. Want Ik wil even wel even wat horen van hem. Ja, dat komt wel goed. Heb jij nog een plaatje die we horen speciaal? Uh... Nou, die heb je net gedraaid van mij, toch? Ja, maar nog, heb je nog een andere? Uh, nee, niet. nee. Nee? Nou, zo dan maar... Uh... Een uh, oud klassiekertje of een, een oud plaatje draaien. Die uh, vroeger uh, toen, oud ik plaatje. Ik, toen ik nog uh, wat jonger was. En wel een van mijn favorieten was. Het is eh. Uh, Ozon. Oh, <kussion> Je ziet, je, ah, cum. Hallo? My liefde, dat is jou, happy. Hallo? Hallo? reis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 Yeah, it's all about that pocket, baby. <laughs> Ooh, I gotta turn that rhythm around. And th Got that smooth glue messing around Clark Nimfo op ZFM. Even wat nieuws over Nederland zelfde. Want uh, ja, de nieuwe eerste doelman Tim Krul moest gisteren uh, uh, ja, de training verlaten met een elleboogblessure. Het blijkt nu zelfs zo ernstig te zijn dat hij um, ja, gewoon uh, niet verder kan. Um, Maarten Stekelenburg krijgt waarschijnlijk dan een uh, nieuwe kans. Denk ik dan als uh, eerste doelman. En uh, Louis van Gaal heeft uh, Jordi Soet van RKC opgeroepen. Ah, kijk, dat, dat is de eerste keeper van Jong Oranje. Dit is wel leuk voor die jongen. Ja. Met even wat, uh, wat nieuws. Want wat is er gebeurd in... Uh... Ja, in de wereld. We beginnen met nieuws in Nederland. Wel ja, grappig nieuws, ook wel uh, revolutionair. Dus het volgens mij wordt dat nog nooit gebruikt. Want winkeliers kunnen sinds kort hun eigen telefoon gebruiken als kassa. De verkoper moet dan een kaartlezer op zijn uh, smartphone plaatsen. De bankpas er doorheen halen en de consument zijn handtekening laten zetten op het schermpje van de mobiel. Nou, het gaat uh, vooralsnog niet om betaling met de pinpas. Maar alleen uh, om uh, eenmalige machtigingen. Of betalingen met de creditcard. Al honderden winkeliers zouden interesse hebben getoond, zo zegt de leverancier. Uit de Amsterdamse grachten hebben afgelopen maandag zo'n 600 mensen plastic zwerfval, uh, zwerfval gehaald. De deelnemers voeren in, uh, in ruim 70 boten. Er hebben meer, meer, uh, onder meer duizend plastic flessen opgevist. De Opruimactie is een initiatief van de stichting die naar mij aandacht gevraagd wordt. Afvalprobleem. Je wil niet weten wat er in die grachten ligt, hè? Fietsen. Ja, ik denk enorm veel fietsen. Ja. Echt heel veel. En Heel veel troepen natuurlijk. De blikjes, denk ik. Zullen er ook wel een paar lijken liggen, denk je? Nou, misschien helemaal ver op de bodem. Of een soort skelet zijn ze weer helemaal weggezonken. Want uh, ik weet niet hoe, va hoe vaak ze dat schoonmaken in een jaar. Ja. Want dit wordt wel echt Amsterdam wat uh, iedereen erin ingooit. Gate Parade is is, uh... wordt gebruikt daar. Uh, is daar. Uh, wat? Koning zijn heel groot. Gate, uh... Kon Gate Parade. Koning Ja, al die evenementen. Ja. Stel je voor dat Nederland het WK uh, vindt. Ja, e ook nog eens. Ook nog ja. eens een keer. <laughs> nou is dat dit jaar helaas niet gebeurd. Maar ja, het, je kan nagenoeg hoeveel daarin zit. Ja, ja. ik weet het. Hé, hey, de ANWB. ...heeft een meldpunt geopend over de invoering van een nieuwe maximumsnelheid van 130 km per uur. Weggebruikers kunnen er terecht met klachten over bijvoorbeeld onduidelijke situaties. De ANWB verwacht dat veel automobilisten lang niet overal kunnen weten hoe hard ze mogen rijden. Meldingen kunnen naar belangenbehartiging.anwb.nl Ach, hoe zin is het. Gaan ze meteen van moeilijk. moeilijke... Belangenbehartiging Het ANWB.nl Doe dan bijvoorbeeld hulp 130 het Maar nee hoor. Ze maken het ons moeilijk. Belangenbehartiging Het voor vragen en klachten. De bond zal de reactie verzamelen en aanbieden aan de minister? Welke minister? Uh, nee, dat is uh, Schultz sch Verhagen. Uh, en die blijft ook dat, Ja, dat weten we nog niet, hè? Nee. 12 september, aanstaande woensdag gaan we stemmen. En ik heb. Uh, ik weet op wie ik ga stemmen. Ik laat het je straks wel even weten, zometeen. Oké, okay. wel nou, interessant. Ouders van nu zijn gelukkiger dan ouders tien jaar geleden. Blijkt uit onderzoek van een tijdschrift Ouders van nu. Bijna driekwart van de ouders en moeders noemt de geboorte van hun kind een groot geluksmoment. Tien jaar terug, God, dat is voor minder dan de helft van de ouders. Vijf procent heeft spijt van de kinderen en denkt wel eens. Was ik er maar nooit aan begonnen. Oh. Zielig Zielig <laughs> Zielig voor de kindjes ook hè? Ja, ik wil heel graag kinderen. Willen. Ja, ik ook hoor. Dat lijkt me wel leuk. Maar dat verlopen nog niet. Nee, nee, joh. Ah. Maar, uh, nou, ja, ik zat. Ik zou je meteen even laten weten op welke partij ik ga stemmen. Het is een uh, aparte uitslag, maar ik denk wel een hele leuke. Je hoort het dan uh, zometeen. Ja. ja, we gaan eerst verder met muziek. De Black Keys, Little Ben. Ja, goede plaat, goede plaat. Little black submarines, operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back. Operator. is calling me they get lost in out of time I should have seen it glow but everybody Je elke week uh, schitterend in de voice of Holland als jurylid. Haar in Knockout en daarvoor de nieuwe van de Black Keys. Lijkt een beetje op Led Zeppelin, vind ik. Um, little Back Submarines op uh, ZFM. Hé, hey, um, aanstaande woensdag is het zover. Nederland moet helaas weer naar de stembus. En om na tien keer de stemwijze weer in te vullen, heeft ook geen zin. Er moeten keuzes gemaakt worden. En na lang twijfelen kies ik voor Partij Blanco. Oh, nou, partij? wat is Partij Blanco hier een aantal standpunten voor Partij Blanco. Muziek moet gratis te downloaden zijn, maar uploaden gaat Nick en Simon 10.000 euro per nummer kosten. Geen baby's meer in vliegtuigen. Een baby interesseert vakantie niks. Uitrusten van werk niet nodig en kans dat ze vakantie onthouden is nul. Bij Partij Blanco is godsdienstvrijheid erg belangrijk. Iedere extra vrije feestdag is namelijk mooi meegenomen. Partij Blanca vindt dat iemands verjaardag geen evenement is op Facebook. Oranje boven? Partij Blanca heeft liever blond of brunet en beneden kaal. Partij Blanca houdt wel van een gokje, de hele staatkas op rood en in één keer de straatschuld afbetalen. En tot slot, Partij Blanca vindt het belangrijk dat chickies niet alleen in de tram, maar overal goed worden uitgecheckt. Goed. Partij Blanco wordt hem hoor, van mij. Nou, dat ga ik ook vertellen, denk ik. Zo lijkt de keuze dan niet meer moeilijk. Alle standpunten van Partij Blanco zien volg ze via Twitter. @partijblanco.nl. Zometeen uur 2 van uh, Zondag in Kermland. Je hoort het onder andere naar de nieuwe van Sam and The Warp. I don't